Michel Koenen met het NOS-journaal. De namen van Mitch Henriquez hebben besloten... niet langer bij de rechtszaak te zijn... tegen de agenten die betrokken waren bij zijn dood. Ook hebben ze hun advocaten gevraagd de zaal te verlaten. De Roban Henriquez overleed twee jaar geleden na zijn arrestatie. De agenten gebruikten een nekklem. Volgens de familie is hij overleden door disproportioneel geweld... en is dat alleen maar boven water gekomen... dankzij oplettende burgers die er filmpjes van hebben gemaakt... Ook zou de strafrechter te weinig doen met nieuw materiaal. Een man die vastzit voor brandstichting bij een moskee... wordt overgeplaatst omdat hij wordt bedreigd door geradicaliseerde moslims. De man zit op de terroristenafdeling in Vught... maar gaat nu naar een gewone gevangenis... om de rest van zijn vier jaar cel uit te zitten. Hij zou psychische klachten hebben overgehouden aan de bedreiging. Omdat hij bang is voor agressie... is volgens de beroepscommissie het verzoek om overplaatsing terecht... meldt Omroep Brabant. In de regio Rotterdam zijn deze week honderden illegale modems uit de lucht gehaald. Daarmee kon zonder te betalen internet TV worden gekeken. Ook konden ze worden gebruikt voor digitale aanvallen op grote netwerken. Het nieuwe cybercrime team van de Rotterdamse politie heeft drie mensen opgepakt. Twee daarvan werkten voor Ziggo. Zij leverden de modems en installeerden ze. Een andere verdachte paste de modems aan. En de schade voor provider Ziggo wordt geschat op zes ton per jaar. En Rusland dreigt de samenwerking met Nederlandse musea stop te zetten... als het hoger beroep over de kunstschatten van de Krim wordt verloren. Vier musea op de Krim leenden hun kunstschatten uit... aan het Ellert Pearson Museum in Amsterdam... toen Rusland het Oekraïense schiereiland annexeerde. De rechter bepaalde dat de collectie terug moest naar het land... dat de kunst had uitgeleend, en dat was Oekraïne. Het weernocht is vrijwel overal bewolkt... en er valt op sommige plaatsen wat lichte regen. Het is 9 tot 12 graden. Vanavond regen, maar vannacht klaart het op. Morgen dan af en toe zon bij een graad of negen. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen. In de Randstad staan files met 10 minuten of meer verdraging... op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen, 10 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd... tussen Hendrik de Ambacht en Papendrecht... slaat 4 kilometer file, één rijstrook is dicht...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 Een hele goede middag luisteraars. Het is donderdagmiddag, 16 november, 4 uur. Dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. En wat kan u verwachten van ons vanmiddag? Om kwart over vier het nummer 1 hit van deze week. En volgens mij is dat dezelfde als week. Om half vijf de column van El Kerkman. Om kwart voor vijf het nummer 1 hit uit het jaar. En deze keer 1970. En om kwart over vijf, gouden Ouwe van de Week... om half zes het weer voor het komend weekend... en om kwart voor zes het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En niet te vergeten, een nieuws van onze badplaats. We hebben dus een heel vol programma, dus we gaan gauw beginnen. En wij zijn te ontvangen via 106.9 op de radio kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio... via internet wwwzwem livenl en ik moet niet vergeten om Bart en Willem te bedanken... voor twee heerlijke minuten uurt, uurtjes muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Zo, ook namens mij een hele goede middag. Geweldig liedje. Uh, ja, geweldig liedje. Ja, had jij uitgezocht in een mooi liedje. Ja, ja, de, de, ja. het uh, staat Simon en Carl maar het is wat mij betreft alleen Art Carfunkel. Ja, ja nee, maar misschien heb, uh, heeft Simon het uh, geschreven. Die zal je, je weet absoluut, het niet, hè? Nee, je weet het niet. Geestelijke maar, uh, ondersteuning, hè? Ik weet het wel, maar ik zeg niks. Nou, zeg het eens. Nee, ik zeg niks. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hans, Hans, Ja. Gaan we gewoon een volgende... Ik kan de evenementenagenda gewoon doen als je dat... Evenementen. Dat redden we wel toch? Ja, dat gaat wel goed voor. redden we in het toch, Het is maar een korte. Evenementenagenda... Het programma dus. Van november. Ja, dank je Dat is waar. De achttiende. De achttiende. Zandvoort 500. De eerste race in de wintercompetitie op circuit Zandvoort. De negentiende. De intocht van die man met die baard, Sinterklaas... Stranden ten hoogte van de rotonde om 12 uur. En ook de 19e, klessenconcert, symfonieorkest uit Haarlem. Protestantse kerk aanvang om 3 uur s middags. De 19e, Zandvoort lacht. Ja, je kan het je niet voorstellen. Stand-up comedian in Amsterdam Piets Hotel, aanvang om 8 uur. De 23e, Zandvoorts Sportgala. Georganiseerd door de Sportraad Zandvoort. Raadzaal in de Raadzaal. Aanvang om zeven uur s'avonds. En de 24e, ja, ja, Sinterklaas Kinderdisco. Pluspunt aanvang om zeven uur. Nou. Nah. Het is weer heel veel. Het is weer ja, heel, het veel. Is weer heel ja. veel. Ja. ja. ja. Uh, ik ga even een oproepje doen. Doe. Um, over de Pietendiscussie. Oh, god, nee. <laughs> ja, nee, van mij mag iedereen discussiëren hoor. Maar laat eens een keer alle emoties erbuiten. En. Mm. Doe het gewoon eens op feiten. Ja. En weet je, als je dingen voelt, dan wil, wil dat nog niet zeggen dat het ook zo is. Nee. Zit er zit een wereld van verschil tussen. Ja, tot is zover ook, ja. mijn oproep. Nee, dat is ook zo. Nee. En, en verpest het kinderfeest niet, hè? want het is een kinderfeest. Hè? Nou ja, de ouderen we... maken eigen druk en de kinderen willen alleen maar feesten ik. Ja, nee, niet. Het, is, het is, wat mij betreft, is het best goed als je je eens een keer bewust bent van het verleden, ook dit verleden, maar dan op feiten gebaseerd. En nee, ja. Zonder emoties en Bedreigingen en alle andere. Ja, dat doen we Infantiele ja. gedragspatronen. Ja. One, two, three, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never want Weer een heel goede overgang, Hans. Ik zal niet zeggen dat ik dat deed, maar dat deed ik. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. There are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer?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 Ready? Are you ready? It's the start of us waking up, come on. Achterheen volgens Elle King met X's en O's. En dit is natuurlijk Pink met What About Us. Ja, geel, ja roze bedoel ik. Hè? Ja. Ja, toch? Oké, okay, en door. En door. <laughs> ja, we, we hebben eigenlijk over, uh, over ZFM wel wat te, wat te vermelden eigenlijk. Oh, ja vertel. Uh, nou, het bestuur van ZFM heeft twee van de drie openstaande plaatsen... in het bestuur in kunnen vullen. De nieuwe voorzitter wordt Maaike Koper. Maureen Bal is eveneens... Toegestreden en kennismaking met de, de zittende bestuursleden... Leo Schonebeek, penningmeester en Rob Harms... hebben inmiddels plaatsgevonden. Het bestuur hoopt op korte termijn nog een persoon te kunnen benoemen... om het bestuur weer volledig te maken. Nou, misschien wat voor jou, Ro. Voor mij? Ja. Um, Hans de meeste mensen willen maar echt niet in een bestuur hebben. Hoor. Nee. Er zijn bepaalde er zijn dingen die moet je niet willen. Nee. Dat kan... ja, en dit is er één van. Ja, ik kan het ja, me voorstellen. Dus uh, als jij het niet vindt... Nee, dat vind ik niet. Verfrissend!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 Girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. De wel edelzeer geleerde heer Shawn Mendes Treat you better. Oh, ja, dat vind we, je het over mij? Nee, nou? nee, jij, jij <laughs> behandelt me net zoals uh, gewoon een tegenwerker. <laughs> zo behandel je me. Oh, ja. oh ik denk ja. nou, ja, je hebt het over wel heren. Ik denk nou, je hebt het over mij. Over jou? Nee. Ja. Oh, dat valt tegen. Nee. Oh. Okay, is de, is nou, oké. Wel, wel edelbejaarden dan. <laughs> ja, maar daarom kun je wel edel zijn. <laughs> ja. <laughs> ja, toch? Ja, dat is zo. Ja, oké. Okay. Edelsmit. Ik, ja. ja. Edelhert. Kijk, dat bedoel ik. Ik ga maar wat vertellen, want er draait het draait er niks uit. Zo. Nee, dat is waar. De, de spoorwegovergang bij de Vondelaan gaat voor een lange tijd dicht. ProRail gaat een stuk spoor tussen Van Lennepweg en de Vondelaan en de Halterstraat van nieuwe rails voorzien. De afsluiting is van vrijdag 17 november tot en met maandag 27 november voor alle verkeer gesloten. Nieuw Noord en Oud Noord zijn via de Van Lennepweg en via de Van Spijkstraat nog te bereiken. Nou, dat zal best wel een aardige ingreep zijn dan. Ja, met name voor de treinreizigers, hè? want die, uh, uh, de forensen richting Amsterdam, ja, dat wordt dan een... Uh... Ja, nou, die kunnen met de bus, maar... Ja, maar dan ja. Word, je niet, word je niet vrolijker van, anders. nee Het is dus niet je... zo dat je s ochtends opstaat en je... Jij mag met de bus! <laughs> Echt niet. Nee. Nee, nee, nee, dat geloof ik niet dat doen ze niet. Nee. Nee, nee. nee. oké. Okay. Just a young girl with the quick fuse. I was uptight. seat in the foyer take a number i was lightning before the thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder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 Feel the thunder. Can't the thunder. Thunder. thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder. Thunder. een ja, beetje Dragons. Dat is duidelijk. Ja, was dat duidelijk? <laughs> ja, dat was wel duidelijk. Ja, je, had er, je had hem graaien. Ja. Jeetje. Ja, Hans, ik ga door voor de koeken. Je vliegt toch omhoog af hey. en toe. Hè? Ja, dank je. Hé, hey. hey. meneer hé. Hey. Meneer hé. Hey. Ja. Dank je. Wat gaan we doen? Dat weet ik veel. Oh, er, oh, oh, er... nee, weet je wat, we doen gewoon willekeurig. Doe maar. De, de column Colum van de, de, de week, week, week van, van, van Nel Kerkman. Volgens mij zit half Zandvoort met een voorraad snoep in zijn maag. De kinderopkomst bij Sint Maarten was op een hand te tellen. Ook bij ons kwam de opkomst in het begin niet op gang. Ik vreesde dat ik nog weken tai-tai-poppetjes en andere zoetigheden zou moeten eten. Gelukkig kwamen rond klokslag half acht grote groepen kinderen langs de deur. De meeste grappige liedjes werden gezongen... en ook de lampions zagen er dit jaar weer fraai uit. Maar niet alleen was de opkomst in Zandvoort minimaal. Mijn dochter uit Leek belde dat ook in haar kinderrijke buurt de opkomst minder was. De oorzaak? Misschien te koud? Of heeft de huidige jeugd geen zin om zo ver te lopen? In ieder geval zitten de goede gevers met hun handen in het haar... want de weegschaal zal een doorslaggevend resultaat aanwijzen. Overgewicht. Tussen de zingende kinderscharen had ik ergens wel... een enkele politieke partij aan mijn deur verwacht... om met een brandende lampionnetje aandacht te vragen voor hun probleem. Bijvoorbeeld de oudere partij die aardig is afgeslankt en als het zo blijft doorgaan... zal de partij eindigen, als in het boek van Agathe Christie getiteld... Tien kleine negertjes, waar tenslotte maar één van overblijft. Verder had ik ook nog de PVV aan de deur verwacht... die met een kaarsje op zoek is naar de geschikte kandidaten. Want op Facebook schrijft kandidaat Ronald van Tichelen... dat de PVV Zandvoort te weinig vet op de botten heeft. Met een zak snoep had hij de vetvoorraad aardig aan kunnen vullen... Of zou Van Tichelen met zijn een zoek zijn geweest... naar verloren paparassen, waaronder het conceptbegiezingprogramma... dat mogelijk op straat is beland? Ik vermoed een broodje aap -verhaal. Net zoals de kandidatenlijst die zou zijn uitgelekt. Hoe kan het lekken als er nog helemaal geen kandidaten zijn? Ja, vreemd. Maar het allerergste verhaal wat ik las over het kinderfeest... Sint Maarten was voor mij niet te bevatten. Dat zoiets kan gebeuren. Drie meisjes die door een groep kinderen wordt aangevallen en mishandeld om snoep. De groep bestond voornamelijk uit meisjes. De drie slachtoffertjes werden door de groep ingesloten en moesten hun snoep afgeven. Toen dat niet lukte, werden ze vervolgens mishandeld. Ongelooflijk. Waren de dadertjes te lui om zelfs langs de deur te gaan? Een flinke taakslav traf, zou op zijn plaats zijn. Nel Kerkman. Ja, dat is uh, twee dingen. als je lampje brandt, um, dan moet je hem uittrappen... <laughs> Of in het water gooien, één van de twee. En uh, het jatten van snoep uh, onder uh, bedre bedreiging van iets wat fysiek geweld. Ja, dat gebeurde in mijn uh, jeugd al. Maar ja, goed. Maar ja, jij ik ik de... ben dan ook in amsterdam nooit. Ja, dat bedoel ik. Dus ik ja, kan ook alleen maar in Amsterdam gebeuren. <laughs> ja, nou, ja, dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet of ze in andere grote steden ook uh, zo Sint Maarten... Ja, ja wij, de, wij, de, ook, wij hebben ook uh, redelijk veel kinderen langs de deur altijd. Ja. Ja, alleen dit jaar waren we er niet. Nou, dan lach ik. En is hij nog blij omhoog, hè? Ja, nee, nee. Wij moesten naar iets heel leuks. We gingen naar een toneelvoorstelling. En dat is natuurlijk heel erg leuk, waar mijn zoon en mijn schoondochter in speelt. En ja, dan moet je op tijd weg, hè. Dus jammer voor de kinderen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, goed. Tot zover de excuses. Muziek. Ik I up with a fitness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 Record on again. I don't wanna hear so type of girl that would hit and run uh. No risk, so I think I'm all in When I kiss En de, de vorige was uh, love song van uh, Rita Ora. Kun je nagaan? En het zijn allebei dames. Um, ja, als die vragen van joh, los jij beschuit, dan zeg ik joh, dat lust ik wel. En een eitje. Een eitje. Ja, een eitje. Eit ja, tik ik altijd een eitje erbij. Dat vind ik lekker. Ha, Hand. Ik zei als die aan mij vragen. Oh ja, mijn vragen is dat niet meer. Daar heb je gelijk? In. Nee. <laughs> Ze vragen aan jou hooguit wil je nog een poetsdoekje. <laughs> ja. Nou doet hem me niet. <laughs> En Maar uh, woensdag, aan, ik geloof dat dat aankomende woensdag is, dan is er weer de Peuterbiep. De Peuterbiep. En dat is, uh, zijn de Peuters en hun grootouders of ouders of oppas. Welkom in de Bibliotheek Zandvoort. Louis-Davids Carré nummer 1. Tijdens de Peuterbiep wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgebruik en het taalgevoel en de woordenschat van kinderen die door samen te lezen en ontdekken met leeftijdjesgenoten leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie en deze worden gebruikt als er muziek gemaakt wordt en er wordt samengespeeld en gedanst. De toegang is gratis en het begint om tien uur. Weet je wat ik nou vreemd vind? Ja. Hier staat namelijk met hun grootouders en oppas. Waarom de ouders niet? Ik heb geen idee Hans. Uh, uh, misschien niet Zandvoort. Nou, misschien zijn ze wel aan het werk altijd. De ouders zijn altijd aan het werk. Hè? Ja. Dus dit is meer voor de oppas. Ja, ja. Toch? Ja. Ja? Ja, ik heb geen idee ik, het het, uh, ik zou zeggen, bel ze even. Ja, ga ik even doen. Ja? Ga je dat even nee, doen? Ik denk het niet. Oh.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 Het levenslied, althans het uh, motto-lied van menig uh, uh, gescheiden mens. Ja. Oh, wat ja. zeg ik dat mooi? Gender. O, jongen, jongen, wat jongen. zeg ik dat mooi? Genderneutraal, uh, nou, wat vind je niet? Ja, nou, de, de oh, tranen, man, man, man. De tranen die schieten in me. Ja. Ja. Ja, alleen ja, inderdaad. Oh. Ik heb hem opgezocht. Ik, want die, die gaat me natuurlijk weer voor blok zetten. Nee, jongens. Ja, nee, ik zou hem niet durven halen. Nee, als... dat doe je nooit, hè? Nee. Nee. <laughs> ja. Nou, kom Ja. Dat heb je opgezocht hoor? Nee, nou, van die oude, van die. van dat, uh, de hit van nummer 97, uit 1970. Oh, je hebt hem opgezocht? Ja. Oh. ja. En dan wil je dat ik hem ga draaien? Nou, waarschijnlijk wel, want het is tijd, ah. hè? Nou, bijna. Nou. En hier zich deze nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog! Oh, dat is de verkeerde hand. Als... Ja, dat is hem niet. Deze is het, hè? Nee, dat is hem niet. Het is, uh, het is een, uh, een Nederlandse. Die is het, juist, die is ja. het. Ja. Vertel. Nou, dat is de T-set. She is like weeds. En dat is een nummer 1 uit 1970. Die stond in december op nummer 1. En dat is helaas overleden... Peter Tetro. Peter Tetro, precies. Dankjewel. Inderdaad, de T-set. Ja, dat was Peter Tetrode. She likes Weed. Ja. Ja. En uh, weet je wie dit, wie dit liedje geschreven heeft? Geen idee. Hans van Eyck, ken je die? Oh, dat is ook ja, die een die hele bekende. Ja. En weet je wie ook in, uh, in de T-set speelde? Dat was niet alleen Peter Tetrode. Dat was ook Polle Eduard. Dat is ook een hele bekende van. Oh ja, die mij. ken ik ook wel. Ja. Ja. Dat ja. ja. ja. ja. ja. ja, is uh, toch leuk om te weten, toch? Volgens mij nog van de Haagse pop zien, hè? Ja volgens. ja, volgens mij wel, ja. ja. Gerard, Gerard Romeijn, ja, die zegt mij niet zoveel, maar die speelde er ook in. En Carriance. Dat dynamo, die namen zeggen we niet in die Maar die anderen zijn echt blijven hangen. Want die zijn in die popmachine toch uh, behoorlijk bekend geworden. Ja, precies. Dat ja. Uh, weten we het is? Dus helaas overleden. Ja, ja, het overkomt de beste, hè? Ja, ja. meestal wel, ja. ja. Dat stiekem al een stukje gedraaid van deze, hè? Nee, heb niemand gehoord, joh. Ja, nee, joh. love.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 My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and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 I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker Westkust lacht 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ja, dat zijn wij dus, Hans. Nou, volgens, Althans, mij, volgens mij doen ze twee uur. En dat is uh, gewoon op de donderdag uh, van 4 tot 6. Dan ja, lachen okay, ze wel. Ja, toch? Hans, het is jouw programma. Ja, dat is waar. Ja, ja, precies. Ja, ja, nou, ik wil, ik wil uh, over een ander programma, ook van ZFM, wil ik toch reclame gaan maken. Denk dat, nou, vind ik wel logisch. Oh. Vind ik wel leuk ook. En het gaat over live vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. En dat programma dat, uh, wordt rechtstreeks uitgezonden op zaterdag van tien uh, tot twaalf. En daar hebben ze een x aantal gasten. En het is om tien over tien over het klessenconcert. Concert. Daar komt Peter Trom praten. Tien uur vijfentwintig de VVD. Nou vind ik dat... Uh, ja, hm. En om tien over elf dan komt het kwartaalgesprek van de wethouder. Gerard Kuipers komt dan. En vijf voor half twaalf hebben ze een update bedrijventrein uit Noord. En daar komt Hans Hogedorens praten. En de presentatie is in handen met van Ben Zonneveld en Kort En de eindredactie is met van Gerry Rutte. Nou, ik vind we mogen daar best reclame over maken, want het is een leuk programma. Zeker voor Zandvoort. Ja. ja? En uh, uh, uh, amen dan. <laughs> Brennigan, voor degene die zeggen: van, ja, joh, dat is toch volgens mij in het Italiaans? Ja, dat klopt. Oh. Maar, eh? maar in Engeland, in Amerika, spreken ze niet zo goed Italiaans, heb ik gehoord. Dus? Hebben ze het in het Engels gedaan? Ja. ja. Oh. Slimme. Nou, ik vind het een leuk, leuk plaatje hoor. Maar ja. gaat het over een meisje die Gloria heet? Of, ik of? zou het niet weten, zo diep heb ik me niet, niet in deze tekst uh, oh. verdiept. Oh? Dat is dat... maar je weet wat ik bedoel. Oh ja, ik dacht, ja. Ik dacht dat je dat altijd wel deed. Ik, ja, nou, dat kan. Ja, daar word je moe van, De meeste he? mensen die hier in de studio zijn, die herkennen dit nummer wel. Ja, dat is een hele bekende dit. Althans, bij ons dan, hè? Eerste... Weet, je, weet je waar dit een beetje op lijkt? Van vroeger van top of flop, dit. Dat begon altijd zo. Echt? Ik wil een oprecht. Dat heb jij de Luisteraars. Luister, ...voor dingen die uh, voor de Eerste Wereldoorlog zijn gebeurd. Nou, dit, dat kan jij je niet herinneren, denk ik. Hè. Hans, ik draai je gewoon weg. Is goed. <laughs> Overigens, we zijn er voor het eerste uur uh, er doorheen... ...dus zometeen na de reclame, nieuws, reclame... ...gaan we weer gewoon gezellig doen. Ja hoor, zeker.